Oh, <laughs> Beals and Co. Yeah. ...mevrouw Lodebroek. U heeft wat gevonden, zegt u? Mijn brief aan uw man? Oh jee, wat spannend zeg. Waar lag hij? In de kaft van zijn postzegelalbum. God, dat is ook nog een heel gezoek geweest voor u, hè? <lacht> ja, nee, maar uh, vertel dus wat schrijf ik. Na gisteravond wil ik voor eeuwig de jouwe zijn... Ach, mevrouw Lodebroek, wat heerlijk romantisch, hè. Echt iets voor mij. Gaat u eens door? Duizend kusjes Thea. Ja, dat vind ik ook altijd zo heerlijk overdreven, hè. Duizend kusjes meteen maar. Terwijl je bij nummer 23 al met de blaren op je lippen uit het raam hangt te hijgen, Dacht u ook niet? Nee, maar mag ik nog wel even weten hoe u aan mijn telefoonnummer komt, mevrouw Lodebroek. Oh, in het PS-je. Nee, hey, maar ik heet Eline, weet u. En nu zit ik als maar te denken, Thea. Oh, wacht eens even. Nee, moet u horen, mevrouw Lodenbroek. Wat verschrikkelijk leuk, zeg. Weet u, ik zit hier nou ook alweer zes jaar, hè. En voor mij, dat was ene Lydia. En die heeft het tien jaar met meneer Biels uitgehouden. En daarvoor heeft er hier een jaar of vijf een juffrouw Tilly gezeten. En die is toen inderdaad in de plaats gekomen van ene Thea. Zo'n 21 jaar geleden, dus. Wat zegt u? Dan verscheurt u me maar. He, dat vind ik nou schattig van u, mevrouw Lodebroek. Maar uh, weet u er dan wel eerst even de postzegel vanaf, hè, voor uw man? Ja, dan, mevrouw Lodebroek. Stel je voor, zeg, verscheuren. Wie weet wat die man ondertussen aan dat avondje verdiend heeft. Nee, nee, dat wordt weer wat op de herenclub, hoor. Ik zie de kop alweer, Bos, was Bosra, over kinderzinnen gesproken. Wat heeft Biels nou weer, zegt hij? Die? die heeft een prrrr, man. ha, <lacht> ha, ja, als hij het haalt, tenminste, jas... Als je het redt, dat zijn die beroepskwalen nou eenmaal. Goedemorgen. Morgen, meneer Biels. Morgen. Au, kopijn. Kan ook niet anders. Niet eten, niet drinken en dan ook nog eens de hele nacht. Dat geradelijk Doe geen oog meer dicht worden. Waar had ik het over? Over de herenclub? Ja, ja, ja, ja. Biels heeft het er weer geflikt, hoor. Biels heeft een perman. Nou, jij weer. Je hebt een wat? Een perman. En wat is een perman? Dat is jas. Jas is perman. Jas? Jas, ja, ja, jas. Dr. Anders Bakje, dus hè? Dr. Anders Jas Bakje. Gisteravond te eten gehad met zijn vrouwtje, met Dien. Dien van Jas, Jas en Dien Bakje. Pur man. Maar wat is het dan voor een man? Ja, ja, ja, wat is dat voor een man? Zielig, zielig. Dat is een zielige man, zeg maar. Hè? Dat zijn die beroepskwalen, dus. En wat doet hij? Niks, hij doet niks. Als ik het goed begrepen heb, beetje vaag. Doet een beetje vaag. Een beetje vaag praten en zo. Lekker eten, drinken en een beetje vaag praten. Dan moet je een Pol vragen, eigenlijk. Die weet het precies. Die zegt dan achter elkaar... Morgen, chef. Oh. Morgen, Lien. Hi, Koen. Cool. Ah, morgen, pol. Ik vertel Ter Helle, netjes van de Purman. Zeg. Ja, uw, uh, uw PR-man, chef, sorry. Ja, zo schrijf je het. Spreek uit Public Relations Man, chef. Of officer, dus. <lacht> P-R-O. Weet u wel, kan ook. Ter Helle, P-R-O. ook. vaag begint. Meerdere betekenissen. Ja, nee, ik ken het, zeg. En ik heb me inderdaad al eens vaker afgevraagd wat het nou eigenlijk inhoudt. Paul, Paul weet het. Is er mee aankomen dragen, Paul, Paul, vooruit. De veelzijdige functie nogal, chef. Ja, hè? Mensen behartigen de belangen van je bedrijf... in de publiciteitssfeer, -lien. In de ruimste zin dan, die toermeer. meer. Ja, ja, ja, dat heb ik ook van begrepen, Paul, tegelijk. In de praktijk vertaald eten en drinken en vrolijk wezen, Paul, ja. Ach, wat leuk. Leuk? Wat leuk? Nou, dat eten, drinken en vrolijk zijn. Voor je beroep? Noem dat leuk, zeg. Voor je beroep eten, drinken, vrolijk. Lieve kind, dat is moordend. Dat is een soort van goed betaalde doodstrap. Je dus zou die man eens moeten zien, zeg. Klein mannetje, 125 kilo schoon in de haak, Genie is een vakchef, deze bakje. Ja, zeg maar bak. En dat is alleen nog smans professionele eten. Dan krijg je drinken nog. Veel? Oeh, oeh, veel. Jas? Ah, die heeft morgens 11 uur zijn eerste receptie. Hé? Eh? Dus zet de sherrykraan maar open. Die loopt om twaalf uur al de klokken van de Sherry, hè. Plus de nodige handjes, zoutjes. Half één, zakenlunch, vier gangen met de nodige bordjes vooraf. Half wijntje erbij, koffie, cognac, toe. Hollen naar de persconferentie. Met? Sherry, Sherry met Sherry. Hè? Ja. En eh, dat is in dat vak eh, de boze geest, dat spul, hè. Wat de begrafenis doet is voor de dokter. Ja, plus dat er een zakendiner en een directiefeestje tot s'nachts drie uur ja, Voor ja. hem eten en drinken. ja. Tot de kliniek erop volgen. Is hij niet bezig aan een kuur, dan is hij wel bezig aan een ontwenningskuur. Ach, goed zeg. En dan nog vrolijk wezen ook? Vrolijk tot op het uitbundige afzicht. Lachen, gewaagd, pakken vertellen. Van waarom Belgen lange onderbroeken dragen. Zo van, ken je hem? Ja, goed hè, goeie, hou houden erin. Ha, ha, die sfeer. Dat normale vrolijk zijn dus, hè. Waar de doorsnee alcoholist, zit dat de mensen nog patiënt mag voelen, daar torst hij... Nog eens even de vrolijkheidvirus op zijn schouder. Ja, maar reden waarom je het wat kalmer aan gaat doen, Lien... Ja, ja. is van plan een beetje te gaan freelancen. Jas, Bosraaf zit al aan hem te trekken, hè. Vandaar dat we hem gisteren bij de chef thuis hadden voor een, uh, ja, een etentje, dus. Ach, nee. Zeker. Ja, dat moet mij weer treffen, hoor. Zeg, wacht nou eens even. En je zei net dat je vannacht niet had kunnen slapen van de honger. Van de honger? Nee, van de herrie. Welke herrie? Van die dingen, hoe heet ze? Van, van dinges. Van die dingen, van dinges. Van die druif, die, die, die mischel, een pramendant. Hoi. Ja, nee, nee, van die, hier, goeie, goeie, neef weet. Zeg, wat hoor ik, neef Eef? Heb jij vannacht zo'n herrie gemaakt? Ik, hè? Nee, hij niet. Nee, die dingen van hem, hoe heet ze, die molentjes. Ik, ik, ik, ik zit met die molentjes. Ja, waar een normaal mens mee loopt, daar zit hij mee, weet je wel? <lacht> Molentjes? Wat voor, wat voor molentjes? Van mijn dingetjes. hokjes, de, de, de, de, de, de dingetjes zijn maar de, de, de, de, de, de, de, de, de, de molentjes van de dingetjes zijn hokjes, Hoe je ze? Uw hamsters, chef. Mijn hamsters. Uh, heb je hamsters? Ja, ik heb hamsters, ja. De hemel behoedde je ervoor, maar ik heb ze. Ach, wat schattig. Hoe kom je daar nou aan? Een goede vraagje. Ja. Hoe kom ik daar nou aan? Een simpel antwoord. Hoe graf kom is vers twee! De dames peperplas, weer even. Lien. Ja, hier moet je het schijnheilige heilige zien waarin het mee zegt, zeg, meneer Pol. De dames peperplas. Ja, wie anders, chef. Wie anders! Wie is over hamsters begonnen? Neef, -eef, dacht ik, chef. Niet knaap. Ja, ho, even goed. Niet wetende, weet je wel. Vooral, voilà, appel, niet wetende het kind. Nee, als ik het geweten had, ja. dan had ik wel een aap geadviseerd. Oh. Of een soort gelijkpassend gezelschap voor die man. Ja, chef, sorry. Maar als de dames Pevervlas mij aanschieten met de mededeling dat de dokter u een liefhebberij heeft voorgeschreven. En die kraap hier heeft mij daarnet gevraagd of ik geen goed te huis weet voor een hamsterpaardje. Is het dan zo gek dat ik dan aan hamsters denk, chef? Wel, nee, Paul, dat zijn helemaal niet gek hoor. Voor hetzelfde geld. Had het me zocht daar een goed te huis lopen zoeken voor een Tom Struisvogels, niet waar? Dan boven het nog. Nou, het bulletje bij Gein moet van zijn moeder zijn gifslangen wegdoen toevallig. Als je daar misschien nog een plekje voor hebt, ze zijn gewend bij kinderen. Het is niet waar. En heb ik kinderen? Nou, als ik goed ben ingelicht, hebben de vader en moeder van Henkie IJsendraad gedreigd om het huis uit te werpen. Dus daar is misschien ook nog een mouw aan te passen. Nee, nee dankjewel, zei, nee, we maken er geen gesticht van, tegelijk. Ja, zeg, ja. zei de dokter dat je een liefhebberij moest hebben? Maar nee, dat zijn die twee malle oude wijven, die is weer zo'n schat, van daar hoort daar niet van. Maar die zitten weer te stoken, hè, die hebben weer iets. Wat? Mieren. De, mieren? Ja, waarom ja. hebben ze je daar geen paardje van aangeboden? Nee, dieren. Mieren. Zitten mieren, die hebben dan iets. Die gaan er, er over zitten mieren. Van, uh, oh, zeg, vind je ook niet dat meneer Bielers in de laatste tijd een beetje pip staat, zeg. Oh, ja, een maanden, zeg. Hij zou nodig hebben dat de dokter moeten, meneer van de Bielers. Vind je ook, die mevrouw van de Biels? Ah, goed. en je vrouw? Die, die gaat zitten pieren, van de gemier. Gaat zij zitten pieren, natuurlijk. Hè. Die gaat me een week of wat bezorgd aanzitten, kijken oh. Je hebt toch niks. Wat heb je toch? Ik heb niks. Hè, koop nou, de dames Peperplas hebben het ook al gezegd. Ja, die moeten altijd wat hebben te mieren. Hou op met een rapier, die sfeer. Ja, chef, sorry, maar u zag er de laatste tijd wat smalletjes uit, chef. Eef. Ja, dat opgeblazen bleken, weet je wel. Of je een tik van de bleken betiezen hebt gehad, zo'n beetje, zeg maar. Ja, hier, die hier. Weer twee andere visies. De een ziet me smalletjes en de ander als opgeblazen bleek. Wat ben ik nou? Ja, nou, ik vond je de laatste tijd juist een beetje verdacht rood in je gezicht, zeg. Oh. Iets van verlaagde bloeddruk. Nou, ja, weer wat anders, hè, pip. Smalletjes bleek verdacht rood. Noem maar op, lieve mensen. Gebruik even je verstand. Waar lijkt dit nou te hond? Oh ja, op zo'n dier. weet je zo gauw? Zoiets van een kamelenjongen of zoiets. Dat soort van hagedistel, weet je wel? Zo'n... Uh... Wat? Een uh, kameleon, chef. Ja. Een soort hagedis, inderdaad. Pas kleur aan aan omgeving, weet u wel. Eigen kleur is groen dus. Ja, zie je wel. Af en toe ben jij een beetje groenig in je gezicht. Nou, ouwe machte groenig, nou weer groenig. Wat mankeert jullie nou toch? Oh, uh, maakt u zich over ons geen zorgen, chef? Nee, nee. En wat zei de dokter? Die zegt gefeliciteerd. Ik zeg waarmee? Hij zegt met je gezondheid. Ik zeg dus, ik heb een kans dat ik het erdoor haal. Hij zegt, man, biel, je mankeert niks. Zoals ik het nou zeg, recht in mijn gezicht. Och, wat heerlijk zeg. En wat zei je? Wat zei je? Ik zeg, en, en hoe denk jij mij daarvan vanaf te helpen dan? Hoe bedoel je? Dat vroeg hij ook, ja. Je arts, zegt Hoe bedoel je? Ik zeg, drankje, puurtjes, medicijn. Wat zet je op een recept? Hij zegt, niks. Ik zeg, dan word je bedankt. Ik zeg, ik zie me al met die boter met de dames Peperplas aan komen. Maar die sturen me zo door naar de specialist. Hij zegt, oh, zijn die weer bezig. Ah, en toen heeft hij een liefhebberij voorgeschreven. Ja, ja, ja, of een kwakzalverij gesproken, zeg. Als je kerngezond bent, een liefhebberij... Virusdrager, eerste klas. Die hamsters? Praat me er niet van! Ja, dat is nou Poletskoek, oma. Ook die waren in prima conditie. Auw en lean, dat heb je gezien. Ja, dat heb ik gezien, ja. Dat hou je er niet voor mogelijk, hè? Hoe schaamteloos die dieren hun conditie weten te demonstreren. Auw en lean. Auw en lean? Ja, zo had ik ze genoemd, weet je wel. Die grote dikzak heb ik auw genoemd. Weet niet waarom eigenlijk. Zo, en waarom deed je ze dan weg, even? Moest ik, Lien? Van mijn moeder, hè? En van mijn vader, dus, vanwege die molentjes. Hou op over de molentjes! Ja, jullie hadden het nou net ook al over molentjes. In, in die hokjes, die molentjes waar ze in lopen, die ondieren. De herrie. Prrr, de hele nacht. Prrr, prrr. Ja, dat, dat, dat zijn nachtdieren namelijk, Lien. Hamsters. Ja, dat is ook wel zo geestig. De dametjes Peperplas bezorgen hier met even een liefhebberij. Twee nachtdieren. Die de hele dag liggen te pitten erachter. Terwijl een normaal mens zijn brood probeert te verdienen... ...liggen zij laveloos tussen de houtkrullen... Probeer je liefhebberij maar eens van te maken. Nou, laat de liefhebberij maar aan jezelf over. Ja, hou daar helemaal over. Oei, oei. Over liefhebberij even, zeg. Waar niet bij staat, zeg. Tante Lieve vrouw, zeg. Midden in de gezicht, zeg. Overschijnand gesproken. Ach, he. en wat zei ze? Die zegt, ach, oh, kijk eens hoe ze zich thuis voelen. Oh. Die zag daar nog spelen in, hè. Een vrouw, wat wil je, hè? Kijk, ze is gezellig samen spelen. Ik zeg ja, ja, laat maar gauw naar boven gaan, hè, lieve. liever. En prrrrrt met de molen weer. Die sfeer. Oh, dus het was ook nog een paardje. Wat je een paardje noemt. Ja, broer en zus, Lien. Vooruit, maar, Hier onderwijst met de jeugdbroer en zus, Lien. Wat zou het, wat onder normale mensen wordt aangeruid met Sodom en Gomorra. Mensen die het zich er meer voor in die kringen. Ja, je de eigen, die vruchtbaarheid, chef. De groeten, Paul. Oh. Brrrt in de molen, Ach, wat schattig. Hebben ze een jonkie gekregen? Een jonkie? <lacht> oh. Nee, wij, voor je net, hebben ze een jonkie gekregen. Een vrouw weer even, joh. Uh, familie van de muizelien, hamsters. Ja. Veel natuurlijke vijanden nogal, hè. En vandaar een nogal frequent reproductieproces, weet je wel. Een frequent wat? Reproductieproces, al mijn oog. Een ander woord voor. Lama uh... ja, laat maar, laat maar. Doe maar, doe maar. <lacht> Laten we het laatste taboe gaaf in het museum zien te krijgen, zeg. Oh. Hebben ze een jonkie gekregen. Nou eerlijk, hoort er helle. Dat gaat in die kringen tussen de soep en de horduin door hoor. <lacht> en als je pa niet apart zet, dan vreet hij zijn eigen kinderen ook voor toetje. Ach oh, jee, moet de vader dan in een hokje apart? <lacht> ja, ja, vrouwen weer doemie, precies hetzelfde. Die, die, die gaat die kannibalen zitten troosten. En pieren weer: Van ach, oh, hij voelt zich eenzaam. Terwijl meneer als een os ligt te ronken met, met twee zakken vol. Ja, eh, wangzakkerien. Ja, uh, wangzakkerien. Ja, een hamster, ja, ja, hè? Ja, het woord zegt het al. Ja, ja, ja. ja, ja. Vrouwenpraat. praat. <laughs> nee, ja. Hij gij zit te treuren, kijk maar. Ik zeg, ja. Moet ik hem soms een paar belgenbakken gaan zitten vertellen? Doe, of wat wil je? Nee, onzin, zeg. Dan koop je toch een vrouwtje voor hem? Hier, doe me, vrouwen, allemaal hetzelfde. En net zo lang pieren. tot je die vatsere vetkaan. ik bezorgt, hè? En kijk ze weer eens gezellig spelen samen. Prrrp in de molen. Ja, zeg. En die jonkies uit het eerste nestje groeien al zeker. Schattig zeker, hè? Groeien al. Uit het eerste nest? mevrouw, die zijn zelf aan hun vierde nest bezig. Nee. Die? Daar heb ik geen idee van. Op welke leeftijd, zeg. Die worden moeder in de eerste klas van de lagere school. En zet broer maar weer apart. Zolang het doel behaagt. Zeg maar, voor, voor hoeveel heb je het er nou dan? Geen idee. Huisvol. Ik heb het opgegeven hoor om dat te tellen. Daar ben ik bij 607 mee gestopt. Dat is niet meer te tellen. Als je aan het eind bent, dan kan je opnieuw beginnen. Oh, en je vrouw? Die maar smeren. Smeren? Ja, en nog een geluk dat ze het op de duur niet meer kon smeren hoor. Ik wil geen beschuit met muisje meer zien. Hij zou <lacht> maar aan. Ik koop die hokken per dozijn zeg. En het zaasel bij de baal tegelijk. Paul? Ja, typisch het bevolkingsprobleem van de mens ook, chef. Het ja. ontbreken van de natuurlijke vijanden. Zonder drastische geboortebeperking loopt het uit op een ramp. Ja, dan zal je toch de NVSHV moeten oprichten, Alwauw. De Nederlandse Vereniging voor Seksuele Hamstervoorlichting. Of iets van dien. <lacht> zeg maar, zeker is die eigenlijk wel zodoende, dus eigenlijk als onnatuurlijke vijand zijnde, dus jij. Ja, ja. maar eh, waarom verkoop je ze niet aan de dierenwinkel, chef? Hé, hey, jasses. Paul, hé, hey, jasses. Of ik doe me hoor. Koop maar watjes, jij. Watjes? Ja, heb jij s'nachts wel eens in 400 fout met de molen gehoord? <lacht> Ik doe al weken geen oog dicht. Nee, dat zei je net al toen je binnenkwam. En je had niet gegeten ook? Het noemen me niet waard, nee. Terwijl je gisteravond thuis een etentje had. Vol. Raar sfeertje, chef. Niets aan te doen. Ja, nou, maar Tante Lina had weer even staan koken zegt. zeg. Die geneert zich nergens voor. Wat is er dan om je voor te generen? Met 150 kilo per man aan tafel, niet te verwarren met per met de molen, dus hè? Hoewel het een het ander niet uitsluit, vermoed ik. Noem het niet dan. Moet 50 kilo kwijt, Lien. Jas, jasbakje. Het moet eraf, zegt de dokter, of het is. Pst. Ja, geen per dus, maar pst. <lacht> een per man, dat wil je, hè? Ach, en zijn vrouw zegt, doet hij met hem mee? Dien? Die bakje, Ja, vreselijk zeg. Die doet gelijk op met hem. Hoezo vreselijk? Wat is het voor een type? Pol. Schraal type nogal, Lien. Bro, magerwijf zeg. Linje matteklopper. matte En toch met hem gelijk op aan het afvallen. Doodengst. Ik zweer je, tegen de tijd dat hij een beetje op zijn gewicht begint te komen... ...heeft zij de zwaartekracht al lang overwonnen. Beetje raar eten dus, Lien, je begrijpt. Eten? Dat kan je geen eten noemen, dat is calorieën prikken. Tien minuten kou op een ert. Ja, hoe raak je met een speldenknop su... De grote teen van de aardappel. Ik dacht dat ik gek werd en Paul maar niks zeggen. En hey, die wist het, Pol. Ja, ik, ik, ik wist niet beter of u, u wist het ook, chef. Ah, verschrikkelijk zeg. En je vrouw? Doemi? Ja, oké. Nou, Doemi dacht dat ze droomde hoor. Die zat er even een nachtmerrie bij elkaar te kijken. Die droeg de gangen af. Krek zo als ze ze had opgedragen. Op hem na dan. He, want ik kan toch moeilijk als mijn gasten niet eten lekker gaan zitten bunkeren, nietwaar? En zij kon helemaal geen brok meer door de keel krijgen, die meid. En Paul wist het, en toch iedereen schetten, maar schetterde van: oh, wat is het verrukkelijk, mevrouw Bielers. Ja, maar dit was het. Hé, hey, hallo, je kon mijn rollen. Mijn verrukkelijk wijntje trouwens ik ja. zegt dat wijntje. Als wijntje zijnde dan. Ja, ja, ga dan nou ook nog even pr pr pr pr prat op, bedoel ik. Op jouw wandkracht met het wijntje als wijntje zijnde. Ja, een beetje meer om je medemens te denken soms, knap, Juist. de chef. Ja, krijg ja. jij nou het plush op je pataten even, zeg ik heb hem nog toegedronken ook jas jasbakje op zijn gezondheid heb ik hem nog notabene ja toegedronken. niet zo heel kies, kieseef joh ten aanzien van iemand die zo uit de kliniek komt ja die nog aan het nakuren is van zijn ontwenningstoestand nee nee chef Paul. ja wat erg toch hè voor zo'n vrouwtje ook die die ontwendt vrolijk met hem mee hoor oh drinkt zij dan ook z geen drup geen onthoudster en toch maar kuren hè die is al zo ver dat ze het water kan laten staan <lacht> Maar Paul maar niks zeggen, hoor, die het wist. Ja, als ik het geweten had, chef. Ja, als Radde, als radde komt, is hebben te laat, Paul. Wist je het niet? Nee, chef. Uh, op zo'n manier blijft die arme meid ook niets bespaard, hè? Die mevrouw Bakje? Die, die Bakje, nee, Doen. Doen Biels, tante Lien, hè, mevrouw dus. Die had ze dat gewend. Wie, wat? Die dieren. Dat paardje Hamster, die Aug en Lien. Dat was schattig, hè. Na het eten dus, hè. Dan mochten ze even op tafel, die twee, even een slaatje bla knabbelen. Een tijdje pikken. Als die twee moeten die scharrelen bij ons schoon. Maar ja, vrouwen weer, hè. Was ze bang voor, die mevrouw Bakje? Zij bent Nee, ik heb toch een Dat gebrek aan maatgevoel, hè. Dat niet aan kunnen voelen. Die diertjes op tafel laten als je gasten hebt. En dan uitgerekend een burman, zeg. Oh, was hij er bang voor? Ah, ah, wat dacht je? Wat denk je dat hij denkt? Iemand die nog aan het nakuren is en die ziet zijn gastvrouw in de handen klappen... en er komen een kleine duizend knaagdieren de kamer binnenkrippelen. We hebben hem moeten over Lien. Ja, ik bood hem nog een borrel aan, zeg, voor de schrik. Ja. Toen beet hij helemaal in mijn waarachtig. over falende publieke relaties gesproken heeft. Ram, zeg, ik heb nog een paar... Ah, daar, herinner me over een knaagdier. Uh, vriend, van de circo, morgen. ja? Oh dag, lieverd. Ja. Wie is er? Ik geef hem even. Ja, dank je, Ja, Beelzeer, meneer Renneman. Zaman van u dat u, even be... u bent gebeld van de zijde van... Wie zegt u, meneer Renneman? Ah, ah, van de zijde van de heer Jasbakjes. Eh, bakjasjes, weet eh, je Ja, dat zit je ook. kijk. Die wilde ik namelijk aantrekken als purman, weet je wel. Eh, meneer Renneman, u zegt... U geeft de voorkeur aan Bosgraaf. Groeide, groeide peperwis, meneer Renneman. Ik ga even...